Goedenavond eh, lieve mensen, dit is alweer eh, eh, lezing 210, het eh, schiet op. <laughs> um, ja, En het gaat weer eh, over eh, waar het vorige keer ook over ging, het kwaad is het onbegrepen licht. Eh, welkom op deze lezing, mijn naam is Yvonne Hagen naar En bedankt dat je het plan hebt opgevat om hiernaar te luisteren.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 zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Zet je, bij de voeten, <coughs> Zet je bij de voeten op de grond, of als dat niet mogelijk is, visualiseer dat, zie het gewoon voor je, maak de verbinding met de aarde, met jezelf, met het licht buiten je, en leg dat dus allemaal op elkaar, in het centrum van, je, van jouw lichaam. Dus zo'n beetje bij je navel, in je navelchakra. <coughs> visualiseer het licht, hè? en visualiseer dat je, met, je de aard, met de aarde in contact bent. En sommige mensen vragen wel eens, ja, hoe is dat nou, visualiseren? Ik kan het niet, maar je hoeft het helemaal niet per se als een film voor je te zien. Maar ik vergelijk het altijd maar met eh, dat je met de rug, met je rug tegen een deur zit bijvoorbeeld. Of je zit in een kamer en je weet dat achter je rug een kast staat of een deur of, of een tafel of een stoel. Nou, dat weten dus, dat, dat voor je zien dat dat er is. Nou, meer is het eigenlijk niet hoor, dat is het gewoon. Dat is ook het, het helder kijken in de dingen op een gegeven moment. Het helder kijk omdat je niet anders kunt, want je hebt alles, alle ervaringen meegemaakt in je, le in je leven. En je hebt het een op het ander gelegd, zodat je alle ervaringen ook begrepen hebt, geaccepteerd hebt en losgelaten hebt. Dat is dus het werkelijke in de dingen kijken, in een ander kijken en dus je eenvoelen met wat er ook om je heen is. Dus dat is niet zo moeilijk, het is helemaal geen prestatie, behalve dan de weg die daar naartoe leidt. En op zich is dat niet eens een prestatie, want je kunt niet anders. Dus ja, <coughs> adem is rustig in. En ga stil naar je eigen innerlijk. En verbind je daarmee. De vorige keer, dus vorige week, een afgelopen lezing, 209 om precies te zijn, heb je kunnen horen dat het kwaad niet anders is dan het onbegrepen licht. Nou, ik kan er wel tien lezingen over geven, maar ik hoop dat je daar een beetje aan gehad hebt. Want daar gaat het, per slot, om. Hè? Dat je begrijpt waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En wees, begrijp wel dat het nu in deze tijd een zin is die nou, nu gerust uitgesproken kan worden. Geen negatieve mails hierover, niet dat ik die ontving hoor, want nooit eigenlijk, nu kun ik er eigenlijk over nadenken. Maar het is een zin die gewoon gezegd kan worden. Dus dat het kwaad, het onbegrepen licht is. En als je dat zegt, dan zie je mensen die met je in gesprek zijn, waar dan ook, als ze dat, dat zelf aangeven. In hun, ja, in hun aura, in hun uitstralen, die dus niet zo moeilijk is om te voelen, voor mij. En dan kan ik dus voelen hoe ze, of ze wel of niet hier voor, het ja, woord voor openstaan, maar <tiek> dat ze, eh, waar ze staan in het leven. En dan zie ik mensen nadenkend luisteren. En waarschijnlijk die zin naar alle waarschijnlijkheid meenemen om later in hun gedachten de betekenis te doorgronden, of misschien wel op dat moment zelf, of wellicht later. En het moment zelf, ja, dat is nu, nu, op dit moment, nu in deze tijd, nu op dit moment in de evolutie van heel veel mensen. Dat wordt niet meer vreemd gevonden. En tijdens bijeenkomsten heb ik gemerkt waar mensen bij elkaar zijn. Zeggen mensen nu, vele al wijze dingen tegen elkaar. Wijs in het licht gezien van, ja, eerdere tijden, eerdere tijden vroegere tijden. We slagen normaal in een tijd waarin mensen leren van hun leven. Ja, en dat was toch wel anders in een tijd nog niet eens zo lang geleden, hoor. Maar zoals het is, gisteren is het niet meer. Morgen moet nog komen en we leven in het nu. nu. Ja, dat doet me even denken aan mijn net driejarige kleindochter. Een klein wijs mensje, een wijs meisje met een grote ziel die nadenkend zegt op mijn opmerking dat gisteren er niet meer is. Nee, zegt ze. Nu, nu is er alleen maar. Dat vind ik zo wijs, dat vind ik zo leuk. Maar dat is niet iets bijzonders van mijn kleinkind. Heel veel kindjes die de laatste jaren geboren zijn, hebben deze wijsheden al in zich. Negativiteit bestaat niet. En dit is een gedachte die nu, die nu ook gerust uitgesproken kan worden. Want negativiteit staat alleen in het brein, in het bewustzijn, dat de negativiteit naar buiten uitstraalt en het op die wijze ook om zich heen ziet. Misschien vele levens verder, of wellicht vele gebeurtenissen verder in dit leven, kan er op een andere wijze, of andere wijzen, naar gedacht, ingedacht worden. Het besef dat wij zijn, wie wij zijn, en dat dat wat wij zijn uitmaakt hoe wij de wereld om ons heen ervaren. Dat wij daar zelf verantwoordelijk zijn voor zijn zoals wij de wereld om ons heen ervaren. Maar ook dat, het, dat er nog een groot gedeelte van de mensheid nog niet klaar is... Met het bewustzijn. En dat alles, in het, alle gebeurtenissen, alles wat ze meemaken, alle hun gedachten, in het evenwicht van de liefde, dient verwerkt te worden. Anders is er een onbalans. In dat licht gezien wil ik, nog een stukje herhalen van, van mijn vorige lezing. Weet ook dat als er al een goddelijk oordeel komt, het juist zal zijn. En omdat het het licht, de liefde zelf is. Die sterker is dan de wil van negatieve mensen die de wereld in een kwaad en negatief daglicht willen brengen. En die mensen meewensen te sleuren in hun beperkende denken. Komt het uiteindelijk tot een vorm die uit de vrije wil gemaakt wordt, dan is het eenvoudig. Het licht, de liefde, God is... En de negativiteit zal zich piep klein voelen en diep in zichzelf mee willen met dat goddelijke gevoel. Maar dat kan pas als het denken daartoe klaar is. En wanneer is dat klaar? Wanneer jij klaar bent. Het is de wil van God, van het onbenoembare, Het plan dat de meesters kennen en dienen. En dat al duizenden jaren oud is. En dat nu in deze tijd uitgewerkt wordt. <coughs> het is de God die in jou leeft. En in mij leeft. En in alle mensen leeft. En dat besef dienen wij ons eigen te maken. Al het andere is er simpelweg om ook in het licht opgenomen te worden. Tot zover het stukje van de, de herhaal van vorige week. <coughs> kwaad dus, dat niet bestaat, maar in de ogen van veel mensen bestaat, heeft het op zich genomen om dat wat licht is aan de oppervlakte te brengen, omhoog te brengen, in het licht te brengen, zodat mensen, als zij hun ervaringen die eerst als het kwaad gezien werd, konden gebruiken om het licht in zich naar boven te halen. Ook jij kunt die wereld overwinnen. Ook jij kunt jezelf overwinnen. Ook jij kunt, over jezelf heen stappen en uit je toppere gedenken stappen in het licht dat jij verdient. En dat kan slechts door het kwaad niet als iets vreselijks te zien. Maar in een vertrouwen daarnaar te kijken. En och, ik heb het je al zo vaak verteld, het is al zo vaak verteld, om het kwaad als een cadeautje te zien. Ik zie nu om me heen dat er meer en meer mensen dit inzicht tot zich genomen hebben. Hoe moeilijk dat ook is. Waar het is te doen, dat besef je eigen te maken. Want als je rustig bij jezelf blijft en het kwaad op je af ziet komen, in welke vorm dan ook, en in die rust kalm kunt nadenken, zul je de opening zien die er voor jou ligt. de opening waar je doorheen kunt en waar een oplossing voor jou klaar ligt. Zo is het leven op aarde. Zo is het leven altijd hier op aarde geweest. Het is een unieke leerschool van het universum, van alle zielen. Tenminste van de zielen die de keuze hebben gemaakt om op aarde te leven. Een leerschool. Die zielen zich hebben gevormd. Hebben waargemaakt, hebben gevisualiseerd, gematerialiseerd. Zich in het nu van het aardse denken hebben gemaakt. Een werkelijkheid hebben gemaakt met behulp van hun denken. Een reusachtig karwei. Zou je toch zomaar kunnen zeggen? En we doen er allemaal dagelijks aan mee, hè? Steeds zijn wij mensen bezig om die werkelijkheid van de aarde in stand te houden. Steeds willen wij de dag van morgen in ons hoofd, in onze gedachten, visualiseren. De dag van morgen, de dag van overmorgen. Van volgende maand, van volgend jaar, over tien jaar, over twintig jaar. En gaan zomaar door. Maar stel je eens voor dat alle mensen op de aarde daarmee ophouden met die gedachten. En zich absoluut visualiseren dat ze in het nu leven. Dan is er geen morgen. Dan is er een steeds maar uitdijend nu. Dan zijn er eindeloze zonsopgangen en zonsondergangen. En daar verloop van tijd is dat waarvoor wij op aarde kwamen, verwerkt. Het was begrepen... En wij konden weer terug. We hebben dan van die aarde geprofiteerd. De aarde gaf ons alles wat wij nodig hadden. En wij konden weer terug naar ons werkelijke leven. Wij hadden geen angst voor de dood. Dood was iets waar wij niet als zodanig over nadachten. Het was een vorm om dankbaar voor te zijn, om blij mee te zijn, want het bracht ons weer thuis. We gingen gewoon over. De aarde die wij ons gevisualiseerd hadden, was dan niet meer nodig. We konden weer terug naar ons werkelijke leven. En als wij weer de gedachten in ons voelden opkomen, om weer naar de aarde te gaan, omdat wij snelheid wilden maken in ons bewustzijn, Simpelweg omdat het in de werkelijke werkelijkheid wat langzamer ging, dan besloten wij om weer naar de aarde te gaan verhuizen. Wij hadden daar een lichaam voor nodig en zo visualiseerden. En vormden wij ons een lichaam zodat wij de gebeurtenissen die op aarde voorkwamen als gevolg van al onze levens op aarde konden begrijpen. Om al die gebeurtenissen weer in een positieve balans te brengen. gebeurtenissen dus het samenleven in stamverband wellicht het trekken van grote groepen mensen over de wereld de emotie die daarmee gepaard ging de groep die doorging die door moest gaan en niet kon stoppen om de dood van een enkel kind en een moeder die de vreselijke keuze had om mee te gaan met de groep of bij haar dode kind te blijven. Dat zijn dus de emoties die daarmee gepaard gingen en nog vele andere vormen. Grote verhuizingen, grote volksverhuizingen die wij mensen moesten en meemaakten om van het ene deel van de aarde naar het andere deel te lopen, zodat wij daar vruchtbare gronden konden vinden. Want in het leven van de aarde hadden wij tastbaar voedsel nodig. Maar ook het Begrijpen van de natuur en de universa, de familieverbanden onderling. Het hier op aarde leven en weten dat er nog een wereld was waar we vandaan kwamen. En dat we weer op de aarde bekenden zagen. Uit andere levens of uit die werkelijke werkelijkheid. Het begrijpen van het leven op aarde. En als men klaar was in dat leven, was de dood het overgaan een bevrijding, een geluk en niemand was daar rouwig om. Het was normaal om daar blij om te zijn, voor diegene die overging. En kijk eens, mag ik je even in herinnering brengen, de vele rouwadvertenties. Waar gaat het over? Het gaat over de emotie, het verdriet van de mensen die achterblijven. Het gaat eigenlijk nauwelijks over degene die overgegaan is. Ja, dat was altijd een geweldig persoon. Maar de blijheid die mensen hebben, dat die ander weer voort kan gaan op zijn of haar evolutie. Zo werd er wel in andere tijden over nagedacht. En oudere mensen uit die tijden, die periode van de aardsgeschiedenis, vonden het heel normaal om als ze klaar waren op te stappen en plaats te maken voor jongeren. Maar niet omdat jongeren hen daartoe presten, maar uit een respect, een respectvol, respectvol bejegenen van elkaar, respectvol nadenken en liefdevol omgaan met elkaar. Normaal dus omdat ze geen angsten voor de dood kenden. Normaal, omdat er een absoluut zeker weten was van de voortgang van de evolutie als mens van de aarde, als ziel in het totale universum. Een begrip van het nu, van vorige levens en het begrip van de werkelijke werkelijkheid. Geen angst voor de scheppen, voor het onbedoelbare, maar een voelen. Diep in zichzelf en het voelen deel uit te maken van de aarde, van die aarde. Het voelen dat begreep dat alles zin had, dat alles een doel had, dat niets zomaar was dat toeval niet bestond, dat de loop van de dingen gewoon gebeurde opdat ze gebeurden. De betekenis van dieren die ze tegenkwamen. De stem van de aarde te horen, in hun gedachten, in, in zichzelf, in hun innerlijke gedachten, de natuur, de dierenwereld, de planten, de mineralen, te horen in hun binnenste. De inzichten, de kennissen, naar kennis te horen en daarna daar te leven. Om dan, wanneer het leven klaar was, weer terug te gaan met de inzichten en kennis en bovenal de liefde en het leven begrepen te hebben. En ja, dat geldt nog steeds, dat blijft. Alleen kijk om je heen. We kunnen niet meer zonder onze computer, de iPhone, games en noem maar op. Het leven, zoals het nu is, met al zijn verworvenheden, is goed hoor. Geen enkel punt van kritiek uiteraard. Want ik gebruik het ook allemaal. Want ook ik heb de keuze gemaakt om in deze tijd te leven... Ze dus maakt daar ook gebruik van. Maar we kunnen ons afvragen hoe het leven zou zijn zonder. Of minder. Of momenten te nemen voor jezelf. Zodat je kunt horen. Horen in de stilte van jezelf. Praktisch de meeste mensen kunnen dat niet meer. Weten het niet eens. En zien het als een curiositeit. Er worden programma's overgemaakt nu op de televisie. Een groot spektakel. Wat goed is, want zo krijgen meer en meer mensen hier ja, mee te maken. Maar iedereen kan het. Ieder mens kan het. We hebben het allemaal. De meesten weten ook niet dat ze kunnen luisteren naar de wind, de wind kan met je praten. Je kunt luisteren naar de roep van de vogels, genieten van hun muziek, die jou troosten als je verdrietig bent. kennis hebben van de gewassen die op aarde groeien, kennis hebben over de maan die daar invloed op uitoefent, luisteren naar de planten die wel of niet eetbaar zijn, luisteren naar de Geneeskrachtige gewassen die voor ons, voor ons mensen en ook voor de dieren op aarde groeiden en groeiden, zodat wij, als wij dan ziek werden, daar gebruik van konden maken. In alles was voorzien. Maar wij kunnen ook niet meer. Een andere wijze leven. We hebben ons het leven van nu, van alle dag, zoals het nu is, allemaal gevisualiseerd. En zo hebben we het ook ontvangen. Jawel, natuurlijk is het door mensen ontworpen en uitgevonden. Maar eerst was daar de gedachte, een verlangen. Om het gemakkelijker te maken voor de mens. Niet wetende dat hij dat ook vanuit dat gevoel dat hij in zijn innerlijk heeft, ook allemaal zelf kan bereiken. Hij heeft eigenlijk die telefoon niet nodig, want hij kan op grote afstand met mensen praten. Het televisiescherm is ook niet echt nodig. Want we kunnen ons een scherm op een witte muur visualiseren met de beelden van de andere kant van de wereld zijn die kennis zo onderhand kwijtgeraakt. En we hebben het op een andere wijze teruggevonden, zeg maar. Dus eerst was daar een gedachte, een verlangen, en uppakee, gezien in de tijdloosheid van de aarde was het zo gepiept. De ontwerpen lagen daar, de tekeningen waren daar en het werd gemaakt en wij allen maken daar gebruik van. Maar zo laten wij wel al die skills, nou, wat zou ik nou zeggen, al die mogelijkheden die allemaal binnen ons bereik liggen, dat denken wij dan niet meer aan. Want wij grijpen veel te gemakkelijk dan naar de telefoon of zetten de radio aan de televisie. Ik ook hoor, dat is heel normaal. Want dat is het leven van nu en wij we kunnen ook niet meer leven zoals de ouden het deden. Daar waren wij bang voor. En ja, kijk, dat zijn wij nog steeds. Wij mensen hamsteren als een dolle. We zijn dus bang dat we dit allemaal kwijtraken. Wij hamsteren dus als een dolle. En tenminste de mensen die geen vertrouwen in zich hebben. Dat ze alles krijgen wat ze nodig hebben. Dus de mensen die angst in zich voelen. De mensen dus die niets meer weten van de bedoeling van het op aarde leven. Want vertrouwen is weg. En wellicht is dat... Wat de aarde ons nu wil laten ervaren, er is genoeg voor iedereen. Er is geen schaarste. Het wordt kunstmatig in stand gehouden. Want daar valt geld mee te verdienen. Maar er is genoeg voor iedereen. Hoe moeilijk is het dan om terug te keren naar wie je was, wie je bent en altijd zijn zult. Om te beseffen dat je dat, dat al dat andere niet meer nodig hebt. En dat we het ook eigenlijk niet nodig hebben. Is dit de gedachte van de eindtijd, het jaar 2012? Is dit waar mensen zo'n angst voor hebben? Don't be afraid, hoor ik. Wees, je moet niet bang worden, horen we veel. Bang dan, waarvoor? Wordt er dan niet, als je de nadruk daarop legt, juist de angst groter gemaakt door er melding van te maken? Laten we ons niet gek maken door te denken dat de natuur hier om ons heen of elders op de aarde als een dolle tekeer gaat en zich tegen de mensheid keert. Het is precies andersom. En ook die gebeurtenissen, ook dat natuurgeweld, als je het zo wilt noemen, kunnen we als een cadeautje zien. Alles heeft een doel en zal uiteindelijk, uiteindelijk, het negatieve veranderen in het positieve. De wereld heeft vele, vele beschavingen gekend. Niemand weet meer van al die beschavingen af hebben mensen ingeleefd, die ook naar een bepaalde vorm toe leefden. De dood bestaat niet en toch is praktisch iedereen doodsbang. Niemand hoor je meer dat ze blij zijn voor de mens die overgaat, zodat hij aan zijn volgende evolutie kan beginnen. Die angsten voor de dood, voornamelijk, want dat is het principe van al die angsten, zijn er werkelijk ingerand, als het ware. En wij mensen hebben het gewoon opgezogen. Wij lieten ons bang maken, vele duizenden jaren lang. En het lijkt wel alsof we er niet meer van af kunnen komen, zo lijkt het wel. Het punt is dat we niet meer vertrouwen op de God in ons, maar waar wij wel in vertrouwen ja, niet zo moeilijk om te zien als je even met mededogen om je heen kijkt. De weinige mensen die hun best doen om hun inzichten te delen, slagen in deze tijd. Er is zoveel in de mensen die nu op aarde leven, opgenomen, zoveel wat ze dan nu als vanzelfsprekend beschouwen. Dus de mensen die nu zoekende zijn, ze krijgen het zomaar in hun handen. Er zijn velen die hen bij willen staan en ze hoefden er bijna niets voor te doen. Boeken, lezingen, cursussen en noem maar op, het is er nu. Allemaal om de mens die de zoekende is, bij te staan. Anders dan de lichtwerkers die werkelijk door zware tijden heen moesten gaan. ergernissen van anderen dienden te trotseren en moeizaam een weg dienden te vinden in het woud van negativiteit dat zich met welhaast een, een, een, een wellust op hen stortte. In onze tijden waren er geen grote groepen mensen om ons heen die ons de weg wezen naar ons innerlijk inzicht. Heel weinig, in ieder geval. En dan juist diende je zo zorgvuldig te zijn. Want hoe gemakkelijk is het niet om de ziel van een ander te manipuleren? Om dan voor jouzelf de beste tegen te komen, niet uit te kiezen. Want de beste komt vanzelf op je pad. Het was dan ook geen toeval dat die mensen daar als geroepenen heen gingen. Als geroepen, want hadden zij niet zo'n zes of wellicht vierduizend jaar geleden de afspraak gemaakt om in deze tijd van de aarde bij elkaar te komen. Om die inzichten opnieuw in zich op te nemen daarnaar te leven om een voorbeeld te zijn voor anderen en om het zo met anderen te willen delen. We hebben stand gehouden in de roerige tijd dat het nog geen gemeenschappelijk goed was om hierover te spreken. Je kop kon eraf of je werd aan de schandpaal gezet of opnieuw aan het kruis genageld. De pijnen, de innerlijke pijnen die daarmee gepaard gingen, waren oneindig veel minder dan de liefde die van binnen opweldde en er voor altijd bleef. Als de gedachten juist waren. Het geweldige positieve is nu dat mensen als vanzelf de stellingen, de gedachten die een twintig jaar geleden als revolutionair wel werden gezien, nogmaals aan dat je hangen, nu als hun, eigen als hun eigen waarheden naar buiten worden gebracht. Hoe fantastisch, hoe glorieus hebben mensen zichzelf veranderd. Het was niet voor niets al die moeite die veel lichtwerkers zich getroosten. En toch ook weer geen enkele moeite was het. Wij konden immers niet anders. Dan vergeef het me. Maar als ik het woord lichtwerkers gebruik, ik vind eigenlijk geen ander woord. Ik kan al een ander woord zeggen, maar waarom zou ik dat zeggen? Hiervoor zijn wij mensen op aarde gekomen. Om op deze aarde geboren te worden. Om dat wat in ons binnenste is. Onze ziel te verheffen als het ware in een erkenning te zijn. Als God. Dat besef is het denken van nu. Daar gaat het nu om. Dat is het Christus bewustzijn, dat u nu niet meer langzaam, maar als een spier door het denken en voelen van mensen gaat. Dat besef, die enige waarheid, wordt nu meer en meer duidelijk. Want weet dat dat besef er nu is, het staat het is. Dat is wat je was, bent en altijd zijn zult. Maar nu met alle ervaringen opgedaan op deze aarde. Met het begrijpen van het leven. Het leven op de aarde. Met al zijn inzichten. Met al zijn. Ervaringen met al zijn gebeurtenissen. Tot in de spelonken van je denken zul je hiermee aan de slag willen gaan. Zul je alles willen veranderen tot positiviteit in jezelf. Niet van de anderen, maar in jezelf. Je kunt niet anders meer, want dit is wat je wilt. Daarvoor ben je al die levens op aarde begonnen. Al die duizenden jaren, dat je steeds maar opnieuw in het leven van de aarde gekomen bent, om steeds maar weer alle ervaringen op te doen, zodat jij ook net als God begrijpt dat het kwaad, jouw kwaad, niet anders is dan het onbegrepen licht. Want jij was niet schuldig. Je had geen kwaad in je. Het was slechts een moment opname, omdat je nog niet begreep, omdat je de dingen nog niet verwerkt had, omdat je je liet aanpraten dat jij slecht was. Maar het kwaad was gewoon nog niet door jou begrepen. En nu dat je het hebt begrepen en dat je je nooit meer laat aanpraten, is dat kwaad er niet meer. Het is opgenomen in dat licht dat jij bent. Het is opgenomen in jou innerlijke Christus, jouw innerlijke stukje grond, dan is het er niet meer. Dan is het kwaad begrepen. Net zolang totdat je alles wat in je leven plaatsvindt, zult begrijpen. Alles kun je ombuigen, alles kun je veranderen in jezelf. Met je eigen gedachten, altijd met eigen verantwoording, maar altijd met het zicht op jouw eigen innerlijk, op jouw eigen licht. Dat stukje God dat jij bent, waarvan je eerst geen idee van had, waarvan je dacht dat het buiten je lag, waarvan je dacht dat het bij een kerk behoorde, of bij een secte, of een instituut, of noem maar op. Maar wat gewoon al die tijd zat te wachten totdat jij de keuze in jezelf maakte om het kwaad in jou, jouw negatieve denken neer te zetten in het licht dat jij ook bent. En wat je alleen maar bent, want al het andere bestaat niet, maar waarvan jij het bestaan niet wist. Je wist niet van dat licht in jezelf. Want jou was iets anders verteld. Jou was verteld dat je schuldig was en dat je gehoorzaamheid verschuldigd was aan anderen. En dat kun je gevoegelijk allemaal vergeten. Want al die instituten zeiden dat ze de verantwoording namen voor jouw innerlijke leven. En laten we wel wezen, jij vond het wel goed zo. Maar toen je eindelijk wakker werd in jouw evolutie als mens op de aarde, dus toen je wakker werd in het leven hier op aarde in deze tijd, hoorde je dat jij dat licht was, bent en altijd zijn zult. Hoorde je dat jij verantwoordelijk bent, altijd al was, bent en altijd zijn zult in jouw, Gehele evolutie, in jouw hele evolutie als mens, als ziel. En jouw hele leven, wat je nu leeft hier op aarde. Niemand anders, niemand anders is verantwoordelijk. Jij, jouw wil is wet. Je bent net zoals alle andere mensen, een stukje God. En dat is wat jij bent. En daar ligt jouw verantwoordelijkheid. Altijd. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een uh, vreugdevolle gedachte om deze lezing uh, af te sluiten. Ietsje voor de tijd. Nou, eigenlijk twee beetjes ietsjes, maar <laughs> het zij zo. Ja, lieve mensen, volgende week weer een lezing. Ik hoop tenminste dat ik eraan toekom, maar ik ga er altijd tijd voor vrijmaken. Want ik vind het veel te leuk. Bedankt voor het luisteren tot volgende week. En alle lezingen zijn te horen op mijn website. Nou, niet op mijn website, maar daar kun je op klikken. Je kunt dus naar verhalen luisteren die daarop staan, of kijken die daarop staan. Je kunt ook doorklikken naar www.diezijn.nl Dat is een leuk online blad. En dan kom je alle, uh, alle lezingen tegen die uh, allemaal in het archief staan. Ah, dit was een uh, IHRA-lezing. Ik kan ook wel IHRA zeggen, maar ja. Waarom zou ik het doen? Laat het maar gewoon IHRA-lezing noemen. Van Yvonne Hagen naar Raterband. Dag.